9 uur. Christian Bodebakker met het NOS-journaal. Door de dichte mist is het op de snelwegen twee keer zo druk als normaal op maandagochtend. Rond 8 uur stond er 305 kilometer file, meldt de verkeersinformatiedienst VID. Dat komt onder meer doordat de spitsstroken dicht blijven. Op Schiphol zijn vluchten geannuleerd en vertraagd. Dat komt niet alleen door de mist in Nederland, maar ook op andere plaatsen in Europa. De mist trekt naar verwachting pas in de loop van de ochtend op. Het ziet er naar uit dat PvdA-kamerlid Martijn van Dam de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken wordt. De Telegraaf meldt dat hij staatssecretaris Dijksma opvolgt die naar infrastructuur gaat. Zij neemt daar de plaats in van de afgetreden staatssecretaris Mansveld. Van Dam en Dijksma beginnen waarschijnlijk aan het eind van de week. Dijksma is eerst nog in haar oude functie aanwezig bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken. De omzet van postbedrijf PostNL is in het derde kwartaal iets teruggelopen, maar de netto winst is gestegen van 12 naar 18 miljoen euro. Het aantal pakketten steeg met bijna 9 procent. PostNL bezorgt naar eigen zeggen per dag gemiddeld een half miljoen pakjes en 10 miljoen brieven. Op het vliegveld van Düsseldorf is vannacht een bom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De blindganger ligt bij een van de start- en landingsbanen. Het is een explosief van 250 pond met een zuurontsteking. Omdat zulke ontstekingen gevaarlijk en onvoorspelbaar zijn, wordt de bom niet verplaatst, maar ter plekke tot ontploffing gebracht. Tientallen vluchten van en naar Düsseldorf zijn verschoven. De Kansas City Royals hebben de World Series gewonnen. De honkballers versloegen in New York de Mets met 7-2 in de vijfde wedstrijd. In de negende inning was het 2-2. De Royals sloegen toe in de verlenging. Daarmee wint Kansas de World Series met 4-1. Het is de eerste titel voor de City Royals sinds 1985. Het weer, de mist trekt geleidelijk op... en vooral in de zuidelijke helft van het land breekt dan de zon door. Daar wordt het 14 of 15 graden. In het noorden blijft het bewolkt en grijs. Daar is het een graad of 11. Morgen vaker zon en 12 tot 16 graden. Dit was het NOS. DFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste files zijn nu langzaam aan het oplossen. Nog wel veel vertraging op de A1. Van Amersfoort naar Amsterdam voor Knopen diemen 14 kilometer... Op de A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 14 kilometer. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knop het Rottepolderplein, 11 kilometer. Door een kapotte auto op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij de Van Brie 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de N201 Hilversum richting Uithoren... voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer. Wel een kwartier vertraging... Op de N203 Alkmaar richting Amsterdam, voor de aansluiting met de A10, 2 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. En op de N247 Horen richting Amsterdam, bij Broek in Waterland, 4 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Van uur 2 van Zandkort op zaterdag. Zandvoorts, nogmaals een hele goede middag. We zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En aan het begin van uur 2 schakelen we weer live over naar Dijsersveld. Joop Fres, de wedstrijd ja, ja, op. SV Zandvoort buitenveldet, Joop. Rob, Rob, waar de muziek 20 seconden lang duurde. Want Zandvoort kreeg een penalty terecht. Hensbal van de nummer 4 verdediger, die ook een gele kaart kreeg. En Zandvoort staat nu in de 35e minuut met 1-0 voor. Het laatste, echt. 25 minuten, 30 minuten zelfs wel. Zwaar voor Zandvoort. Zandvoort dat heel is. en heel fel verdedigt ook. Goed aanvalt. Bal goed in de ploeg kan houden. En dat, dat is uh, allemaal plus. Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Zandvoort. Nu, uh, even kijken. Aan de linkerkant is Justin, Justin Luiten die gaat via... Nee, mooi vissen, Mooi visser. Die, uh, die kan de bal vasthouden. Die Paas nu naar Patrick van Oort. Van Oort, die raakt hem daar kwijt. Was een beetje nonchalant. Oh, bijna. Nou, het is uh, nu uh, buiten dat ze op de helft van Zandvoort komt voetballen. Wordt goed gepaard zodat Zandvoort kan verdedigen. Van der Oort weer. Werkt weer als, als, een, als een paard. En de snelheid van Jesse... Uh, de aan, dat, uh, ...die gaat net niet goed genoeg. Maar uh, kan overgenomen door, uh, worden door buitenvelden. Centraal gespeeld. Sam heeft druk. Sam vertrekt veel druk op die, op die laatste mensen van uh, Buitenveld. En ik denk dat ze dat niet gewend zijn. Ook niet uh, echt plezierig vinden. Dan gaan ze via de voor hem de linkerkant van uh, een nu snelle aanval. Komt die bal voor en dat kan weggewerkt worden door Michel Romeno. En Michel Romeno naar even kijken. Jesse Daan, de, haan, de haan, die gaat via uh, voet van de tegenstander over. Die ach nee, gaat niet over de zijlijn. kan nog binnengehaald worden. En Buitenveld neemt het over. Buitenvelder, nu wordt weer verdedigd daar. De Haan, nee, uh, komt Michielsen, Gielsen naar Van der Oort. Van de Oort speelt uh, la, uh, uh, Mol aan. Mol aan de, uh, nu aan de linkerkant heeft geswitcht met, uh, met uh, de Haan. En er gaat nu weer uit nog steeds Mol aan de, aan de lijn, aan de bal daar van der Oort. Paul moet ik zeggen. Paul van der Oort. En die krijgt die bal weer terug. En die gaat die bal helemaal teruggeven aan uh, Joris Schmid, die de, weer in het doel staat. En die heeft helemaal geen haast natuurlijk. Want we hebben nog een minuutje of negen. En dan is het rust. Er zal niet veel bijgetrokken worden, denk ik. Er is één kleine blessure geweest. En dat zal, zal dus niet drie minuten duren. Luiten Naar voren. Heel ver naar voren. En die wordt ja, aangeraakt door een verdediger van uh, Buitenvelders. En het is uh, echt 20 meter op de helft van beide veld, het mag het gaan gooien. En wie gaat dat doen? Even kijken. Ik denk Patrick van der Hoort. Van der Hoort. die gaat die bal even van halen en die gaat die bal weer in het spel brengen. De middel van worp uiteraard. Wie gaat die bedienen daar? Mol komt er naartoe. Mol krijgt er ook ingespeeld. Dus ik ga die bal beheersen, be controleren, ja. Terug naar uh, Jeffrey uh, Dekker. Dekker naar, even kijken. Nou, dit is een hele slechte paas. Je kan alleen maar de keeper van uh, buitenvelden doorpakken. We spelen 38 minuten. minuut. Sanders 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Dank u wel, Joop. En zo meteen uh, meer over deze wedstrijd. Op het jan uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Nou, ze zitten al klaar. Maar na de volgende plaat gaan we praten met uh, Daan en Yvette Leffers. En dat heeft alles te maken met 15 november. Ja, Sinterklaas. Want dan komt hij weer. Dat is, dat is de planning. En of alles goed gaat uh, met de voorbereiding en dergelijke. Hoort u allemaal naar de volgende plaat. Laat. Nou, het zal allemaal een beetje in, in verband met het uitlopen van het voetbal ook wat, uh, wat uitlopen. Maar rond de klok van half vier kunt u de evenementenagenda weer, weer verwachten. Dus houd die pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp uh, Zandvoort. En uiteraard uh, ja, verder nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ook genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar de lokale zender ZFM. En we hebben zelfs muziek, Albert Jan. Ja, echt hebben. Hier is Felix en Ain't Nobody... That's the way it was Happened so naturally Jan, uit de planning? Ja, dat is even werkoverleg, laten. Ja, dat komt goed, hè? Joren Felix en Ain't Nobody. Jawel. Het is er weer tijd voor, hè? Het komt er weer aan. Ja, en als we deze plaat horen... gaan we altijd meteen naar Daniel Lefferts. Goedemiddag, Daan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, eh, Lever, hallo. Goedemiddag, Yvette. Goedemiddag. Leed, is je was er ook bij. Hallo, gezellig dat jullie er zijn. Ja, jullie zijn uh, ja, de drijvende krachten achter uh, de Sinterklaasintocht van 15 november. Gaat hij door? Hij gaat door. Hij gaat door? Ja, oh, oké. Okay. Uh... Hoe is de stand van zaken? Loopt het allemaal met de organisatie? Ja, het gaat hartstikke goed, volgens mij. Dus, behalve jouw stem. Mijn ja, behalve, mijn stem klinkt heel sexy. Nee. Ja, nee, ik, ik, ik, Rob, ik had al gevraagd of ze het gedicht van de dag wou doen vandaag, Ja, maar, maar dat ging niet door, he? Nee, dat uh, gaat niet door. Maar wow. we, hoe gaat het erbij? Hoe staat het ervoor? Ja, goed. Alle, alle pieten zijn op de hoogte. Dus die uh, staan als het goed is allemaal klaar, hopen we. En uh, als het weer allemaal mee zit, dan uh, komen ze ook veilig met de boot aan. Dus dat is gunstig. En voor de rest, uh, ja, het is, uh, we hebben er zin in. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Sinterklaas heb er ook zin in. Die Volgens mij ook. Ja, <laughs> ja maar die heeft het natuurlijk hartstikke druk ja. op dat moment. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, 15 november, kun, kun je een beetje aangeven hoe het programma eruit komt te zien? Het of... programma. Uh, het is de bedoeling dat de Sinterklaas rond 12 uur uh, op de boulevard... ter hoogte van de rotonde bij het casino uh, aan gaat komen. Um, dan gaat hij in een... Uh, Langzaam tempo. Hij neemt uiteraard alle tijd voor alle kindjes. Uh, uh, gaat hij uh, omhoog naar zijn paard. Um, vanuit daaruit gaat hij de kerkstraat naar beneden. En een bezoekje brengen aan de burgemeester. Aan de burgemeester. Die moeten we uiteraard ook even uh, gedag zeggen. Um, en vanuit daaruit... Uh, kleine Krocht. Gaan we naar de Kleine, kleine krocht, krocht. Terug uh, naar Kleine Krocht. En daarna uh, via de Holtstraat naar... Uh, naar uh, Massa Hortenman. Nee, nee Massa uh, Ja, de hal. De hal toe? En, en vanuit dat is het. daaruit uh, is de middag uh, vanaf uh, kwart voor drie. <tie> Even uit mijn hoofd zeg ik. Ja. Um, gaan we naar de sporthal toe, naar de het spektakel. Ja, maar daar heb je hot nieuws van. Breaking news. Ja, breaking, breaking. Alle kaarten zijn uitverkocht. Dus Wat ongelooflijk. Absurd snel gegaan nee. dit jaar. Um, Gistermiddag rond een uur of twee was de Bruna volledig uitverkocht. Ja. En gisteravond uh, rond 8 uur uh, kreeg ik uh, van Marcel van de Oude Halt uh, bericht... dat hij ook helemaal leeg was. Pluspunt is leeg, dus alle 250 kaarten zijn verkocht. Maar het geeft, het geeft dus wel aan dat Sinterklaas in Zandvoort leeft. Het leeft gigantisch, ja, absoluut. Wat, wat een nieuws zeg, alle kaarten al voor, de, voor de hal al uitverkocht. Ja, ja, dus ja, een heleboel keringetjes een beetje teleurgesteld zijn ja. natuurlijk. Maar ja. Ja, die kunnen dan nog naar het Raadhuisplein gaan... dan wel de aankomst op 12 uur, die ja. dag... Ja, live meemaken. Ik heb wel een, een reservelijst opgemaakt, zeg maar. Dus mochten er kindjes zijn die toch niet gaan, of ouders die toch te veel kaarten misschien hebben gekocht, uh, meld dat even bij ons op de pagina. Dan kan ik uiteraard weer een hele hoop kindjes blij maken. Bij, daarbij willen we ook wel aangeven, we hebben een leeftijdscategorie aangegeven van uh, ongeveer vier tot ongeveer negen jaar. Ja. En we hopen dat de ouders daar ook rekening mee houden, dat... Uh, dus zeker de goedgelovige kindjes daar er dan ook echt bij kunnen zijn. En dat ze daar ook van kunnen genieten. Um, dus dat wil ik wel echt aan alle ja, vragen. Of ze daar rekening mee willen want houden. Want er zijn natuurlijk een heleboel kinderen die naar de radio zitten te luisteren. Pa, pa, ik wil er ook heen. Maar ja, ja. de kaarten zijn al uitverkocht. Maar goed, jullie bieden een alternatief. Dus ja. dan, dan kunnen ze ze daarvoor vroegen. Ik kan me nog herinneren dat ooit een keer de burgemeester... Uh, zijn Zwarte pieten diploma had gehaald. Dat klopt. Is ja, hij daar <laughs> ook nog wat mee gedaan? Uh, ja, hij is, hij is toen uh, van uh, ABN AMRO uh, vanaf uh, ja. uh, door de brandweer naar beneden gebracht. En toen heeft hij uh, van de Goede Heiligman een, een, een, een, een mooi, mooie bedoeling gekregen. Ja, nee, goed. Dus hij zit ook bij de reservetroepen Ja, de reservetroepen. Ja, nou goed, het wordt in ieder geval, die 15e november wordt het een heel groot feest. Ja. Nou, wij hebben ook een speciaal CFM-uitzending van 12 tot 2 die dag. Gezacht. Oh, met het Sinterklaasjournaal, uh, om het zo maar te zeggen, maar dan lokaal uit Zandvoort. Ja. En ik heb ook begrepen dat er een radiopiet meegaat met Sinterklaas. Ja, als het goed is wel, ja. Die ja. gaat uh, ook verslag geven naar de, naar de radio toe dan, als het goed is. Ja, en we, we, we hebben een, een, een, een, een, een nieuwe Piet, uh, heb ik uh, begrepen. Een nieuwe camera-piet. Camera-piet, gaat Die gaat, die gaat uh, mee op de boot ook, als, uh, als het goed is. Wat is... als, wow. als het echt mooi weer is, dat, dan kan hij uh, de, ja. de boulevard meefilmen. En dan kunnen we alles... Uh... En dan kunnen we natuurlijk dan het later de TCT op CFM ja. voor TV... op de vrijdagmorgen tussen 10 en 12 kunnen we dat uh, nog een keer terugkijken. Goh, er is een radiopiet mee, een tv-piet mee. Ja. En, dan, uh, en, dan, hopen... en dan nog een heleboel, heleboel pieten die uh, zin hebben om naar Zandvoort te komen. Ja en uh, ook uh, verder willen en alles en, uh, en uh, ja het feest in de korvenhal dat wordt natuurlijk ook één groot feest zeker hoeveel kaarten hadden jullie in totaal 250 kaarten 250 kaarten ja. binnen een dag binnen een dag Uitverkocht, ja. het, zo het is eens te nog zeggen. nooit zo snel gegaan. Geweldig. Ja, dat zegt genoeg. Uh, maar ik heb, uh, het is ook elk jaar dat, dat Sinterklaas... Jij zei het al, uh, Daan. Een, een hele grote stoet zwarte pieten altijd meeneemt naar Zandvoort. Ja. He, hebben die pieten wat met Zandvoort? Ja, die, vinden, die ruiken de zee, hè. En die, dat vinden ze lekker. Oké, okay, ja. dan zal dat het zijn. En, uh, en uh, ik heb er al een paar pieten gehoord. Die vinden de haring ook lekker hier Oké. Okay. En ja, dus... Uh... Ja, dan nog gezellig hierna. Die willen allemaal mee met Sinterklaas. Ja, ja, goed. goed, 15 november om 12 uur, uh, schrijft u het vast in de agenda. Aankomst Sinterklaas ter hoogte van het Badhuisplein. Ja. En uh, de, de reddingsboot haalt hem weer op. Ja, ja? de reddingsboot haalt hem als weer op. Als we meer toelaten, ja. uiteraard, dan, uh, dan ja, haalt die, de reddingsboot. Die dacht daarvoor, die heeft hij natuurlijk ook, he, ook al heel erg druk. En dan, dan gelijk door naar, naar Zandvoort. Ja. Goed, geweldig. Uh, ben ik iets vergeten? Mm, nee, Alles uh, dan het belangrijkste is dat de ouders nee, nee, nee. nu 15 november in de agenda gaan zetten. Ja, gezellig en uh, nee. doe wat leuks, zal ik zeggen. Oké. Okay. Kom met velen. Kom, kom met velen, velen. Kom met velen, want dan moeten we even goed de burgemeester zeggen, jongens. Het dorp is weer klaar, klaar voor Sinterklaas. Helemaal goed. Bedankt voor jullie komst naar de studio. 15 november staat in ieders agenda nu geschrift, om het zo maar eens te zeggen. En uh, nou, uh, ja, wij gaan er ook speciale aandacht aan Zeker, Zeker. Heel veel plezier 15 november. En wellicht dat we elkaar nog even voor die tijd spreken. Dank je wel. en Daniel, dank jullie wel. En dan gaan we naar uh, Joffre in Stoert Slots van de eerst zelf, Joop. Ja, uh, wat een spraakwater heeft die albert Jan, zeg. Ongelooflijk. <laughs> oh, <goed. laughs> nog een poosje 45 minuten... De pot verwijt de ketel. Ja, ja. Er zijn er waren twee blessures geweest. Die zijn wel alle twee op het veld behandeld. Maar eh, toch echt niet zo lang. Maar Zandvoort leidt dus nog steeds met 1-0. Want anders had ik jullie wel even gemeld dat het anders was geworden. En Zandvoort mag nu op de helft van Buitenveld het gaan gooien. Het is wel iets meer achteruit gaan voetballen. moeten voetballen. Want Buitenveld die, ja, die, die vindt dat het eh, eigenlijk 1-0 niet kan. Verder met de rust. Maar Zandvoort is nu in aanval. Je yes, daan over links. U raakt de bal daar eh, vrij makkelijk kwijt eigenlijk. Dat eh, is helemaal niet goed. Hij had ook die bal niet. Uh, hij wilde een man passeren. Dat had hij niet moeten doen. Hij had uh, die bal de bal moeten passen. Maar oh, goed, het is nu eruit. Op de helft van Sandvoort. Nou, Petter van der Woord. Die, die tas mis. En zijn broertje Paul, die kan het wel even oplossen. Die transporteert die bal richting uh, Maurice Mol. En die, uh, dat was meteen de laatste actie ook. aan de scheidsrechter, Een uitstekende scheidsrechter overigens. Moet ik eerlijk zeggen. Die uh, fluit voor de laatste keer van de eerste helft. Uh, Sandvoort gaat uh, met 1-0 de rust in. En dus ook met 1-0 beginnen aan de tweede helft. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En straks komen we weer terug voor de tweede helft van deze wedstrijd. SV Zandvoort, Buitenveld, 1 tegen 0 op dit moment. En dit is zo'n heerlijke plaats. Ja, mocht je hem nog niet kennen, nou, dan ga je hem nu zeker kennen. Het is de nieuwe single van Kygo. Hier is Here for You. We'll be passing by, and be inside, just Chasing doors We'll be dancing in the dark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 the day Het programma vol spanning dit, uh, Albert Young. Halloween ja. natuurlijk, en Sinterklaas komt eraan. Oh. Nou. Oké, okay. je de Bakshat Lafanc. En Another Day. Daarmee is het half vier geworden. Tijd voor de evenementenagenda. Goed, ga jij de hond even uitlaten? Jazeker. Okay. Goed, luisteraars. Tijd voor de evenementenagenda. Dan beginnen we bij het Zandvoortsmuseum aan de Swalue-straat nummertje 1. Want daar kunt u nog tot 22 november genieten van de tentoonstelling Flower Power. Het Zandvoortsmuseum verwelkomt Marianne Neerboud met haar solovoorstelling Flower Power. Dat allemaal nog tot 22 november. Dan, ja, je zei het al en het is al duidelijk. Het is vanavond, vandaag Halloween. En uh, dan is er een groot feest in de Williams Pub. En dan hebben we over de Halterstraat. Dat begint vanavond om 8 uur. Een echt Halloween Party. Bij de Williams Pub, Halterstraat 44. Maar nog even voor de rugby-liefhebbers uh, onder u. Het WK Rugby nadert zijn ontknoping. En ook voorafgaande aan het, dat Halloween Party. kunt u ook uh, daarvan genieten bij de Williams Pub. U kunt natuurlijk ook thuis kijken op RTL 7. Vanaf 5 uur het WK Rugby.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 Geheel in de lijn met de unieke locatie... wordt om 6 uur vanavond Fast and Furious 7 vertoond. Een razendsnelle actiefilm vol spectaculaire stunts... en snelle auto's met Vin Diesel en Paul Walker in de hoofdrol. Omdat het vandaag ook Halloween is... is de tweede film van de avond geheel in deze stijl. Om kwart voor tien vanavond wordt World War Z gedraaid. Deze apocalyptische actiethriller zoekt Brad Pitt... naar een remedie voor een wereldwijde epidemie. Kaarten voor beide films zijn nog verkrijgbaar bij het VVV Zandvoort... A 17,50 euro per personenauto per film. En iedereen die voor... En uh, nu ligt, dat is al gebeurd, dat is voor 26 oktober... ...een ticket had gekocht, had kans gemaakt op gratis popcorn en een drankje. Maar goed, vanavond dus om 6 uur Fast and Furious 7... ...bij deze Wild Cinema Experience op het Park Zandvoort. Meer informatie kunt u altijd nog even nakijken op de website van het VVV Zandvoort. Dan morgen een, ja, een Duitse dag op het circuitpark Zandvoort. Onder de titel Bimmer World. Een hele dag genieten van BMW. En BMW-fans zijn natuurlijk van harte welkom, maar ook autoliefhebbers in het algemeen. U ziet de meest mooie raceauto's van het merk BMW. Dat allemaal morgen op het circuitpark Zandvoort. Mo ook morgen is het tijd voor de Zandvoortse Rommelmarkt. Morgen is het dan weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als Mede Antiek, Curiosa, Verzamelingen, Boeken, etc. En het begint morgen allemaal om 10 uur en duurt tot 4 uur morgenmiddag. Theater de Krocht, Groot Krocht 41, de Zandvoortse Rommelmarkt. En ook, ja, morgen wordt het druk in het dorp... want dan is het weer tijd voor uh, het rondje dorp... De gezelligste cafés van Zandvoort aan Zee... organiseren ook dit jaar weer het Rondje Dorp. Deze kroegentocht door Zandvoort aan Zee neemt je mee naar diverse cafés... en in iedere kroeg staat er een leuke opdracht en een hapje klaar. Rondje Dorp staat garant voor een hele gezellige dag. Dat speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. Dat begint allemaal om 1 uur en het zal tot een uur of zes duren. En om zes uur ben je weer terug in je oude eigen stamcafé... en daar kun je dus gezellig nakaarten over het Rondje Dorp... in het centrum van Zandvoort. Gaan we naar dinsdag 3 november om 1 uur... dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Murder on the Orient Express, een film uit 1974. En uh, de, nogmaals, cinema opent die dag om 1 uur weer haar deuren... voor deze prachtige film. Met in de hoofdrollen Albert Finley, Lawrence Beekhel en Ingrid Bergman. Dit is een prachtige film, Moord op de Orient Express... een echte Agatha Christie klassieker. Dat allemaal op 3 november om 1 uur in Circus Sandvoort... Gasthuisplein nummer 5. Prijs per persoon 6 euro en 7 euro als je met de belbus komt. Meer informatie over cinemanostalgie aanstaande dinsdag... en ook andere uh, filmvoorstellingen kunt u uiteraard terugvinden... op www.circusandvoort.nl www.circusandvoort.nl Gaan we naar 4 november, 10 uur s morgens tot 11 uur... is het weer tijd voor de peuterbiep. Kom lekker luisteren, spelen en dansen. En dat speelt zich allemaal af in de Bibliotheek Zandvoort... louis Carré nummer 1. Alle peuters verzamelen namelijk. De Peuterbieb is weer gestart in de Bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Dus dat is weer op 4 november vanaf 10 tot 11 uur... in de Bibliotheek Zandvoort aan de louis Carré nummer 1.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 En dat begint allemaal om half acht s'avonds in het Holland Casino Zandvoort. Zandvoort Fashion Weekend. En 50-plussers opgelet, het is weer zover. Op 7 en 8 november is het weer een nationale 50-plus-weekend. Voor de zesde achterregel volgende jaar... vindt de nationale 50-plus-dag plaats in Zandvoort-aan-Zee... en wel op zaterdag 7 november 2015. Het weekend staat volledig in het teken van de 50-plussers... en is gevuld met veelal gratis activiteiten. Het programma wordt dagelijks aangevuld... met leuke, grappige en unieke activiteiten. En deze kunt u natuurlijk allemaal terugvinden... op www.nationale50plusdag.nl www.nationale50plusdag.nl NL. Dat allemaal op 7 en 8 november. En het begint allemaal om half, half tien die, morgen, die zaterdagmorgen. Het nationale 50-plus weekend. En neem van mij aan, het wordt heel goed bezocht. En dan gaan we naar 8 november. Last but not least. Jazz in Zandvoort met Humphrey Campbell. Wie kent hem niet? Op 13 september aanstaande gaat het 15e... Ja, u hoort het goed. 15e seizoen van de concertenreeks. Is toen ingegaan van Jazz in Zandvoort. Met en het uh, traditioneel ingebouwde Krocht... En uh, nogmaals op 8 november dus met niemand minder dan Humphrey Campbell. Meer informatie over dit concert en over alle concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op hun website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Tot zover. En dan is het winter in Zandvoort ja. en dan nog zoveel te doen. Nou, dankjewel Albert-Jan. En wil je de evenementen nalezen? Dat kan onder meer op de website van de CFM. www.cfmsanvoort.nl Of natuurlijk op onze eigen app. De CFM-app gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Dan kijk je onder evenementen en dan krijgen ze allemaal keurig netjes op een rij. Jawel, het is 6 minuten overal hier. Nogmaals een hele goede middag, Zandvoort. En tot aan 5 uur vanmiddag zijn Albert-Jan en ik bij je. Met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En deze voor Katja Koekoe. 80 is weer heel populair en uiteraard ook bij CFM Zandvoort horen. Waaronder deze zingen van Katja Kugel en Tushai. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En wij zeggen, hallo, hier is de nieuwe Adele. Hallo, it's me.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 Tweede helft. Ja, goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. weer weer uh, op uh, Deukensveld uiteraard. En ja, uh, we spelen in de tiende minuut van die tweede helft ondertussen. En Zandvoort heeft het toch wat moeilijker. Het uh, buitenveld geeft wat meer druk op het doel van Zandvoort. En uh, dat uh, resulteert in een aantal corners. Uh, nu weer eentje, voor Sans het gezien, aan de linkerkant. En dat, uh, nou, dat zijn nog altijd uh, gevaarlijke dingen. Dan moet je altijd weer oppassen. Een klutsje is zo gebeurd en dan gaat die bal maar over die achter, over die doellijn. Dat is niet de bedoeling. Goed, uh, de bal gaat nu neergelegd worden door een speler van Buitenvelders die die bal uh, zal gaan nemen. Dus Even kijken wat er mee gaat gebeuren. Hoge bal. Nee, niet. Toch heel ja, bij de eerste paal geplaatst. Dat was goed geplaatst. En daar wordt gefloten. Ik weet niet waarvoor. Ik denk, ik denk dat het een achterbal is, maar dat weet ik niet zeker. Er, er gebeurde wat. Uh, Oké, okay, vrij schop voor Zandvoort in ieder geval. Keeper Joris Schmid mag die gaan nemen. En uh, Zandvoort moet eerst even uh, positie innemen. En dat is nu gebeurd. Uh, Dan gaat de bal komen. Schmid naar... Even kijken, wie kan die bereiken? Mol. Mol kon er niet goed bij komen. sprong ook niet hoog genoeg. Dus de verdediger die kwam over Mol heen en die het buitenveld nu in balbezit. In het midden van het veld. Op de middenlijn is het buitenveld nog steeds. Er wordt breed gelegd, die bal. En dan gaat hij in diep nu. Diep naar de linkerspits. Die gaat uh, een rush maken. Die kan die zandvoort voorbij gaan. Die gaat het centimetergebied in. In die geval Dan gaat die bal komen. En nee, hij wordt goed verdedigd daar. Goed verdedigd als zandvoort. Uh, Weliswaar op de kosten van een Corner. Goed. We spelen in de, uh, 55 minuten, stand is 1-0 in het voordeel van Zandvoort. En hoe het verder gaat met deze wedstrijd, horen we zo dadelijk weer van Jo Zo even voor 4 uur. op deze zonnige zaterdagmiddag in Zalvoort volgen we twee voetbalwedstrijden. Zalvoort 1 speelt vandaag tegen buitenvelders uit Amsterdam, daar staat het 1 tegen 0. En dan hebben we de andere wedstrijd natuurlijk van de Veteranen 1. Ze spelen vandaag tegen de koploper Legmeervogels... En daar staat het bij rust, 1 tegen 1. Een, een schitterend doelpunt van Vincent Bakker. Waarvan achter zullen we maar zeggen. Ja, dan is het nog tijd voor een nagekomen stukje evenementenagenda. Ja, luisteraars, en die verdient echt ook even uw aandacht. En dan hebben we het ook over Didi Viesopie en meneer Wim. Morgen treden namelijk Didi Viesopie en meneer Wim op... tijdens het museumpodium, gezien de bekendheid van met name Didi Viesopie... Eli, alias Dick Housé, zal het uur bestaan uit lachen, gieren, brullen... in het Museum. Meneer Wim, alias Wim Peters, zal als aangegeven voor de clown gaan fungeren. Vanuit Las Vegas, via Overveen en dan nu eindelijk in Zandvoort. De een-eiige tweeling. Het museum gaat morgen om half drie voor de, de toeschouwers open... en de voorstelling begint om drie uur. De entreeprijs bedraagt 10 euro en is inclusief een kopje koffie of thee... bij binnenkomst en een drankje in de pauze. Wilt u nog reserveren? Ga dan even naar museumapenstaartjesandvoort.nl museumapenstaartjesandvoort.nl Of aan de balie tijdens de openingsuren. Dan, genootschapsavond. Op vrijdag 6 november zal de eerstvolgende genootschapsavond gehouden worden. En waar? Zoals gebruikelijk in Theater de Krocht. De zaal is open om kwart over zeven. U kunt dan genieten van een doorlopende diavoorstelling... over het Zandvoort van vroeger. Vanaf tien over acht zullen Boudewijn Duivenvoorde en Fred Paap een presentatie houden met als titel Stappen en Uitgaan in de jaren 50, 60 en 70. Boudewijn en Fred zullen u meenemen naar het uitgangsleven van de jaren 60 en 70... waarin onder andere de Boeddha Club en de Oase Bar besproken zullen worden... maar waar uiteraard nog veel meer leuke herinneringen aan de orde komen. Herinneringen aan een tijd die nog zo dichtbij lijkt voor velen van ons... maar die zo langzamerhand toch al een plaatsje heeft... verworven in het rijke Zandvoortse verleden. Er is geen pauze aansluitend aan de presentatie. Een verloting met nieuwe andere prijzen. En de afloop kunt u gezellig even bijpraten met een hapje en een drankje. Leuk als u komt en ze begroeten u graag. Dat op vrijdag 6 november, genootschapsavond in de Krocht. I'm the Zo vlak voor vier uur gaan we nog een keer terug naar Rio Fres. Vervolg van de wedstrijd SV Sanford tegen Buitenvelder, Joop. Ja, 67 minuten. Sanford heeft het zwaar, heeft het moeilijk. Er wordt constant teruggedrongen nu is Sanford wel even eruit. En er wordt een hele dienst gegeven daarop even kijken wie is dat. Justin Luijf, hij kan niet je. aan hem bij komen. Kan hij ook voorkrijgen? Hij kan ook krijgen. mol. En die kan er net niet bij. Dat is dan erg jammer. Maar Sanford blijft in bezitten. Justin Luijf er weer voor. Wordt voorgegeven. Jeffrey Dekker, kopt hem terug. Mol. kan die, Hij kan het niet in de draai nemen. Oh, wat zonde. Dat, was, uh, dat zou het voelpunt van het jaar geweest zijn. Maar goed, hij raakt die bal niet goed. Hij raakt hem met de punten en dan aan de verkeerde kanten. Dus die bal die sprong uh, terug. En die is nu bij keeper Joris uh, Schmid helemaal. Kijk nagaan hoe snel dat gaat. Schmied, die, die heeft geen haast. Tuurlijk niet. Samson staat voor. Hè? Maar het is nog 23 minuten te gaan. Dat is toch een hele tijd natuurlijk. En, en nog steeds is die bal niet in het spel. Hij neemt, pakt hem nu op. En dan kan hij Uiteindelijk moet hij hem zelfs binnen z'n ze seconden gaan schieten. Ik weet niet of die schijfzetten zich daaraan houdt. Het is ook niet nodig, want die bal is ondertussen onderweg. Nou, uh, een koalhout van uh, Buitenvelders. wat heeft het over. Boy vissen. Naar Mol. Mol. Koen uh, Magiels. Magiels ja, die kan een bal man passeren. Eindig heeft Mol goed aangespeeld. Mol gaat uiteraard met, met, met die geweldige bewegingen van hem. Want hij mist snelheid, nou Maar bewegingen heeft hij absoluut. Dan gaat die bal voorkomen met links. En die wordt stuit af op een speler van buitenveld bal naar voren brengt, ze maar een beetje op. 8-9 vanaf de hoek van uh, die bal over de zijlijn werkt. Zal het mag gooien, gaat gewisseld worden. Nou goed, uh, laten we dat maar niet afwachten. We gaan naar het uh, nieuws komen bij je terug. De stand is 1-0 van Zandvoort en we spelen in de 69e minuut. Dankjewel Joop voor dit moment. En we gaan inderdaad op naar het nieuws en weer van 4 uur doen we met ook weer een voetbalplaatje. Moeten we meteen weer denken aan Ajax natuurlijk. Hier is Bob Marley en de Welers en 3 Little Birds. Graag tot zo.